En mij als Jan de Brandweerman Bij ons hier in de stad Want is er weer een brandje, dan ben ik erbij En spuit ik alles nat En gaat weer de sirene, dan is het zo ver. Er is een grote brand En zwaar je gaat weer aan, we gaan op volle kracht Iedereen aan de kant Want ik ben Jan, Jan, Jan de Brandweerman ja, ik ben Jan, Jan, Jan de brandweerman Hij spuit zover ik kan Want ik ben Jan, Jan, Jan de brandweerman Mijn brandweerslang